Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Leerlingen in de Gaza-strook mogen voortaan geen contact meer hebben met Israëliërs. Ook worden jongens en meisjes op school definitief van elkaar gescheiden. Dat is het gevolg van strengere wetgeving die de Hamas-regering wil invoeren in het gebied. Scholen die leerlingen aanmoedigen om de banden met Israël aan te halen... kunnen boetes krijgen die kunnen oplopen tot 22.000 euro. De Gazastrook wordt al jaren geïsoleerd door Israël. Er is nauwelijks contact tussen Palestijnen in het gebied en Israëliërs. Ook is er op de meeste scholen al gescheiden onderwijs. De strengere wet heeft vooral gevolgen voor particuliere en christelijke scholen. Die zouden een aanbod om de nieuwe regels te bespreken hebben afgeslagen, volgens Hamas. De Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad zijn sinds vandaag ochtendkranten. Tot nu toe verschijnen de bladen altijd halverwege de middag. Door s ochtends te verschijnen wil de Leeuwarder Courant een actuelere krant maken. De voorpagina van de eerste ochtendeditie staat helemaal in het teken van de omslag. Op de krant is een foto te zien van een man die tijdens zonsopkomst over een dijk fietst met het woord goedemorgen erboven. Ook het kleinere Fries Dagblad verschijnt vanaf vandaag in de ochtend. De reddingswerkzaamheden bij de ingestorte mijn in Tibet zijn stilgelegd. In de buurt van de koper- en goudmijn zijn scheuren in de grond gevonden van honderden meters lang. Het gevaar op nieuwe aardverschuivingen is volgens experts te groot om door te zoeken. De duizenden reddingswerkers moeten het gebied verlaten. Vrijdag stortte de mijn in, vlakbij de Tibetaanse stad Lhasa, door een aardverschuiving. De reddingsdiensten gaan ervan uit dat geen van de 83 mijnwerkers het ongeluk heeft overleefd. Inmiddels zijn 36 lichamen geborgen. Het weer vannacht helder en lichte vorst. Overdag opnieuw zonnig, soms wat stapelwolken. blijft blijft droog, het wordt al maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedenacht en welkom terug bij Dit is De Nacht. Gisteren was het 1 april, dus werden er veel, heel veel flauwe grappen gemaakt. En steeds vaker gebeurt dit via social media, zoals Twitter en Facebook... Social media-expert Patrick Petersen is gespecialiseerd in humor in social media, op social media en hij schreef er een boek over. En hij heeft de beste 1 april grappen gemaakt op social media op een rij gezet en die komt hij zo meteen hier in de studio vertellen. En topkop Ron Blauw gaat het roer omgooien. Hij stopt met zijn exclusieve restaurant en gaat een goedkopere kaart bieden. Daarom hebben we het vanaf half vier over uit eten gaan. Lotte Boonstra en Eva Bullens van het REL-restaurant. Zij schrijven bij ons aan... het REL-restaurant is een bijzonder initiatief... waarbij je uit eten gaat zonder geld te betalen. En in plaats daarvan neem je boodschappen mee. Dat allemaal straks. Nu eerst muziek. MUZIEK But I really couldn't say But if it turns into a teardrop on the... A Little Piece of Heaven uit 88, Godly and Cream. Annemieke, goeienacht. nacht. Dag. Hi. Bent u ook in de maling ja. genomen? Nee, ik heb... Ik of weet, hebt u ik iemand, heb iemand in de maling genomen? Ik heb in de maling, de maling genomen. Ah, vertel eens. <laughs> ja, het is inmiddels al een aantal jaar geleden. Maar uh, dat was... Uh, ik heb uh, ooit een tijd, uh, een half jaar heb ik ooit uh, stage gelopen... of een werkplek gehad bij de bibliotheek hier bij ons in het dorp... En het was dan de gewoonte dat je, nou, zeg een uur voor aanvang, dat je dan uh, uh, al begon met uh, boeken terugzetten en dat soort dingen. En het was uh, op, toen op 1 april, was het heerlijk weer, echt super warm. En uh, ik denk, nou, ik wilde een grap uithalen. En ik had me toen. Uh, thuis. Ik had me aangekleed met een... Ja, het is een beetje pikante... <laughs> pikante grap, maar... Ah, was goed, het is drie klaar. uur geweest. Met, sorry? Het is drie uur geweest, nee. dus vertel. Ja, precies. Ik had een, een lang silletje uh, aan. En... Uh, nou, en, en ja... Verder eigenlijk niks. Pardon. En ik had uh, gewoon laatjes aan... En uh, nou, ik, ik had wel mijn gewone kleren meegenomen. Uh, maar toen ben ik daar dus gewoon de bibliotheek in gegaan. Ik ben gewoon aan het werk gegaan. En uh, nou, de, de bazin kwam, zeg maar. En de andere mensen, die ook uh, mijn collega's, die kwamen. En die hadden het op een gegeven moment door. Alleen, hoe, hoe, schen... hoe kregen ze het door? Schenen het door? Nou, of... ja, ja, die zagen dat dus van, hé, hey, nou, wat, wat, wat, wat, uh, wat loop jij erbij? Ja, het is 1 april. Maar uh, wat nou, zagen ze dan? lachen. Wat zagen ze dan? Nou ja, dat ik dus echt alleen maar... Ja, je zag net het randje van mijn onderbroek er nog onderuit ja. als ik bukte. Annemieke, oh, ik dat vind wij... het wel een heel raar verhaal. Ja, dat was het dus ook. Ja, dat was gewoon heel komisch. <lacht> alleen dus, maar goed, zij moesten dus hun lachen ja, bewaren. Komisch? Ik vind, <lacht> ik vind het vooral heel gek. Ja, het, het, het was het dus ook ja, inderdaad. Het was ja. ook heel gek. En, en degene die, die, ja, die bazin die durfde dus gewoon niet naar mij te kijken. Die had die van, Oh, dat kan toch helemaal niet? En die voelde zich heel erg opgelaten. En die vroeg op een gegeven moment uh, van: uh, Ja, Ann-Michel, je ziet er uh, wel heel erg zomers uit. En <laughs> ik zeg: Ja, joh, het is lekker warm. En uh, heerlijk weer toch? En uh, ja, is er iets speciaals vandaag? Ik zei: Ja, ja, ja. Is dat soms Vrouwendag? Ik zei: Nee, nee, nee. Dat was, uh, 8 maart. Nou, en, en. Nou, het, op, uiteindelijk. Ben je jarig? Ik zei: Nee, nee, nee, ook niet. Nou ja, en uiteindelijk. Ik zeg: Ja, weet je nog welke dag het is vandaag? Ik zei: Oh shit, 1 april. Want ze had al tegen me gezegd: Nou, je moet vandaag maar niet zoveel, uh, niet, niet zoveel bukken hoor, als je de boeken terugzet. Nou, Annemiek. <laughs> Voor de mensen in de bibliotheek. Maar kon ze er wel nou, om lachen toen? Oh, ze heeft dubbel gelegen. En het is tijdens alle vergaderingen. En ze hebben het er nog steeds over. Ben je sowieso een beetje raar, Annemiek, of niet? Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, het is echt gewoon waar. En ik heb hem nee, toen gewoon netjes het. weer aangekleed. Ik ah, heb gelukkig. gewoon uh, mijn kloffie weer aangedaan. Uiteraard ga ik daar niet als de uh, klanten van de bibliotheek komen. Natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee. Maar het was gewoon ontzettend grappig. Je moet er wel durf voor hebben. Ja, nou absoluut. Ik zou het nu ook niet meer doen. Maar. <lacht> <lacht> maar het was gewoon heel erg grappig en, en het was... Uh, ja, ik heb me gewoon uiteraard netjes weer aangekleed. me gewone dingen, kleren weer aan. Ja. En nee, nee, nee. Ja, je denkt misschien wel dat ik een beetje raar ben. Nee, dat was het helemaal niet. Maar ze konden er ontzettend hard om lachen. Oké. Okay. En uh, het was gewoon ontzettend leuk. Annemieke, en, uh, ik wil je heel ja. erg bedanken voor je verhaal. Voor je gekke ja, verhaal. Nee, maar, maar ik ben, ben niet gek. Ik zit je wel met het een glimlach hoor. komisch. Bedankt okay. en een hele fijne nacht. Ja, jullie ook hè. Okay. Goeienacht, dit is de nacht. Met wie spreek ik? Sicko. Dag, Sikko. Die klassieke kent wel van die kijk- en geld die gecontroleerd werden? Hè? Jij die is al verteld. Oh, dat weet ik niet. Ik luisterde net van net binnen. Ja. Jammer. Oké, okay, bedankt. Dag. Goed gesprek. Dag. <laughs> u mag nog even blijven hangen. Nee, u bent weg. Oké. Okay. Patrick, goedenacht. Hai, goedenacht. We gaan even je microfoon aandoen. Die is aan. Ja, goedenacht. Hai, goedenacht, man. Patrick Petersen, een social media expert van beroep. En een boek geschreven over social media en humor? Uh, handboek, content, strategie heet het officieel. Ja. En jij hebt in de gaten gehouden wat er vandaag allemaal is gebeurd op social media. Wat betreft uh, gisteren moet ik zeggen, wat betreft 1 april. Welke grappen er allemaal zijn gemaakt. Gaan we zo meteen over hebben. Een klein tipje van de sluier misschien? Uh, Google, YouTube. Ja, de correspondent. Wat je in het vorige uur al behandeld hebt. Ja. En, en waar kreeg je nou echt een, uh, een flinke glimlach van... Uh... Op je mond? ik vond die voor AT5 zicht? heel sterk. AT5, de, wat hebben ze gedaan? Zij hebben bij de bouwers van de Noord-Zuidlijn Amsterdam hebben... dat vond ik wel uh, vrij subtiel. Ja, nou, we gaan er zo meteen verder over praten. Grappen gemaakt op de social media. Tot zometeen. Dat was Andy Burrows En And Because I Know That I Can, een nieuw nummer. Patrick Peters, een social media expert. Je hebt een boek geschreven, handboek, content, strategie. En humor speelt daar een belangrijke rol in. Het gaat over humor ook hoe te gebruiken op social media. Jij hebt in de gaten gehouden, 1 april gisteren dus, welke grappen er allemaal zijn gemaakt. Op Twitter, Facebook. Wat sprong eruit? Ja, het was lastig. Veel grappen natuurlijk. Veel instant grappen, veel grappen over grappen. Uh, de correspondent sprong er toch al bovenuit. Uh, het feit dat de correspondent het initiatief van, uh, van Rob Wijnberg, ex-NRC, uh, niet echt zou zijn. Ja. Uh, dat was denk ik wel de grap in Social Media En met land. de grappen maken hebben we aan het begin van de uitzending gepraat. En uh, had niet verwacht dat, het, dat, dat zoveel mensen hadden, zouden denken dat het dus echt was. Of dat het, ja. En het was dus een grap. Ik vond het heel ludiek, ja. Volgens mij is, is half Social Media Land nog in verwarring van is het nou echt of niet echt. Ja, Voor het, uh... het is een slimme grap. Ik vond dat toch wel de beste grap. Ja, want je zegt over je... Dat is dan de grap. Er wordt gezegd over initiatief, het is een grap. En dat is dan de grap. Dat is de grap. Ja. En verder, AT5. Ja, AT5 uh, gaf aan dat uh, de bouwers van de Noord-Zuidlijn... dus de metrolijn Amsterdam die had aangelegd... dat die uh, een, een bierkal hebben gevonden van Heineken... met, uh, met oud bier erin. Uh, ik vond ook wel opnieuw ludiek. Vooral de foto's van, uh, van echt hele oude ja. flesjes Heineken bier... Ja, dat, dat is toch wel, wel vrij goed te delen in, in social media land. Dat ging wel Twitter over. Maar wanneer zouden ze dus die hebben gevonden dan? Uh, die hebben ze deze dag gevonden, bij de bouw. Uh, ja, want ze werkte natuurlijk niet de afgelopen dagen, neem ik aan. Nee, dus de, daar kon je al zien van, nou, ja. dat, dat moet hem wel zijn, in principe. Ja. Maar toch trap je erin met open ogen. Ja, zijn er veel mensen ingetrapt? Uh, ik zag weinig replies. Ik zag wel, het nieuwsbericht is veel gedeeld, zoals het heel mooi heet. Ik zag weinig discussies stonden. Ja. Nee. Ja. Niet, niet zoals met de correspondent. Dat is toch wel uh, discussie geweest in de Twitter timeline en Facebook. Ja. Was het trending zoals het dan heet? Dus werd er zoveel over gesproken dat het een trend onderwerp was? Ja, ik, de, ik denk dat deze 1 april uh, met social media een beetje overschouwd werd met, uh, met Syrië. 5 en 5. Dat was trending. Mm -hmm. uh, Fool's Day was trending. 1 april was trending. Wat zei je als een laatste? Uh, Fool's Day in 1 april. Ah, ja. Die waren trending. Ja. En, ja. en je hebt dus een boek geschreven over het gebruik van humor uh, op social media. Wat is nou het geheim van een goede 1 april grap op Twitter, op Facebook? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk dat het geheim van humor sowieso in de breedte. Dat het, is dat, uh, dat het goed deelbaar moet zijn in social media land. Dus uh, het echt video's zijn die niet te lang is. De essentie laat zien die visueel is. Op Facebook heet dat uh, bijvoorbeeld de mem. Dus je afbeelding zie je staan met een tekstje ernaast. En dat is goed deelbaar. Uh, een goede 1 april grap is, is denk ik toch wel heel goed getimed. Uh, niet, te, niet te plat geregisseerd. Uh, we hebben de, de jaarlijkse grappen van YouTube en van, uh, van Google. En uh, dit jaar vond ik hem wel sterk, maar lag hij er wel vet bovenop... dat het de treasure map van Google... dus Google liet zien dat, er, uh, dat de schatten waren verdeeld over heel de wereld... die vond ik toch wel vrij zwak, als je dat... Uh, je Dat bekijkt, wat, wat, wat was het precies? Dan kun je er nog iets meer uitleggen? Nou, Google gaf aan dat ze in de bekende Google Maps uh, dat ze dat ze schatten hebben verstopt en een deel van de schatten die zij uh, hebben opgegraven, die hebben ze in kaart gebracht, letterlijk. En dat noemden ze de Treasure Map. Die vond ik toch wel ja. Het is het is de jaarschap van Google, ze doen het al meer dan tien jaar, maar ja, Google ja, Knows, uh, daar kwamen ze ook mee. De Google Knows, dat ja, die, was, die zag was je misschien de, beter. Die zag je in de zoekmachine, ja. Het idee was uh, dat je uh, uh, dan via je beeldscherm kon ruiken uh, waar je op zocht. Dus bijvoorbeeld uh, als je zoekt op mandarijn... dan kun je via je beeldscherm ruiken hoe een mandarijn uh, ruikt. Ja, dan zag je het resultaatscherm zag je <coughs> afbeeldingen van, van mandarijnen. Er werd gevraagd ja. om met je neus bij het beeldscherm te blijven. En hij ligt wel vet bovenop. Ik, vond, ja, ik weet niet of ze dat nog echt in de toekomst kunnen blijven doen. Maar en YouTube ik vond niet had heel ook een, een goede grap. Uh, of vond je dat geen goede gat? Ja, YouTube heeft aangekondigd om een beetje te stoppen ja. tien jaar lang. Daar hebben we een fragment van. Ga even naar luisteren. We are so close to the end. Tonight at midnight, YouTube.com will no longer be accepting entries. After eight amazing years, it is finally time to review everything that has been uploaded to our site and begin the process of selecting a winner. We started YouTube in 2005 as a contest with a simple goal to find the best video in the world. We had no idea we'd get such a great response. You've uploaded over 70 hours of footage every minute. And we've been blown away by the variety, imagination and anything goes spirit that has driven the competition. Ja, wat vond je hiervan? Ja, heel Amerikaans, heel overdreven. En iedereen... Het zag wel professioneel uit, Het, filmpje, maar ja, het zag heel professioneel het uit. Een heel ongeloofwaardig verhaal. Ja, vorige week hebben ze wel gezegd, we stoppen met de Google Reader. Dus het uh, dus lag een beetje in het verlengde daarvan. En dat was wel, uh, echt. Ja, dat was wel okay. echt. Ja, dat was wel echt. Ja, maar dat was wel echt. Maar het is een beetje een beetje overdone, een beetje overdreven. Vooral de Nederlanders in social media land. Als ik het zo mag noemen, die krijgen daar niet, uh, niet uh, heel warm voor. Zeg maar we gaan meer voor Amerikanen de, wel? Voor de hele snelle grappen. ja Amerikanen, uh, vooral Mashable en Taggrunts. ze zijn grote blogs met vrij veel uh, bezoekers. Uh, die omarmen dit soort initiatieven toch wel. En daar wordt het goed gedeeld in Nederland. En waarom daar dan wel? Waarom wordt het daar wel uh, geapprecieerd? Ja, ik weet niet. Misschien een beetje, beetje traditie. Ik ken geschiedenis niet van 1 april in, uh, in Amerika. Maar het ligt een beetje in het verlengde van hun traditie. Het is ook een beetje trots. We hebben toch wat andere humor. Dus wat cynischer, wat harder, wat directer. Um, ja, de correspondent uh, is denk ik wel echt een goede Nederlandse grap. Ja. ja. Ik dacht, komen daarop. Lotte en Eva, jullie zijn van het rel restaurant. Daar komen we zo meteen over te spreken. Want zo meteen gaan we het hebben over uit eten gaan. Uh, is, is er een grap geweest uh, gisteren waarvan jullie dachten... Hé, hey, dat is een goede. Of waar jullie misschien ook zijn ingetuind... We dachten misschien dat dit een grap was. Dat jullie waren uitgenodigd. Ja, ja toen we net in de auto zaten. Oh, echt? Ja. Maar um, nee, er gaat eigenlijk echt een soort van wereld voor me open. Die hij vertelt over al die 1 april grappen, ja. want die zijn totaal langs me heen gegaan. Ja. Ik werd gisterochtend wakker gemaakt door mijn zusje en die had uh, zout in mijn koffie gedaan. <laughs> dat was mijn ja. 1 april ervaring. Ja. Nou, wauw. Eva? Ja. Ik heb niks meegemaakt Nee. Helemaal niks. Nee. Er is ook nog een luisteraar? Uh, nacht. Hallo. Hallo. Met je Ho, spreken. Ben ik ben een kinderuitzending. Ja. Ja, maar dat is geld. Dag, Aad. <laughs> Uit de mooiste was dat er daarna niet. Ja, ja, Den Haag, ja. <laughs> Nou, allereerst wil ik zeggen dat het dat hele gedoe met een 1 april vind ik allemaal flauw. Allemaal ondergeloold. Ah, okay. En in mijn herinnering ken ik mijn heugen dat. Uh, ik geleerd heb dat Alfa geloof ik in de bril kwijt En dat hij daar die vestige tot verloren had. En wat dan daar de, de, de, de, de humor daarvan is, ja, ik, ik kan het niet bevatten. Ja. Ja, maar alpha, ik ja. kan al goed herinneren mm -hmm. dat uh, er werden dus, uh, eenvoudige types werden er vroeg in de manen genomen. En er werd er gezegd, ga naar de, de kardener of naar de slager. En uh, vraag om een ons... Oijewaars Kuitenwet, nou je weet misschien, de Oijewaars, het wapen van Den Haag, die hebben geen kuiten, Dan staan kuit, dat vind ik maar een visie. en die werden dan van de winkel, van de ene winkel naar de andere winkel gestuurd, nou dan alles weer de grootste lol. Ja. En dat waren dus eenvoudige typische Ja, ik vond het een beetje zielig. Jij het er niet zo om lachen uit. Nee, echt niet. Nee. Wat is jouw humor? Wat, wat, wat, wat, wat zou jij nou als 1 april grappen denken? Nou, nee, als ik een grap had, had heb dan niet met de datum te maken. Hmm. Ik heb genoeg om hoor. <laughs> ja, maar eh, ik denk een prettige uitzending ja. ja, dankjewel, Aad. Hoi, graag Hoi. Dag. Uh, Patrick, uh, social media expert. Uh, zijn er nou bepaalde types die, die 1 april grappen maken? Zie je dat uh, op social <coughs> media? Ja, goeie. op Facebook zie je vooral Blend TV. Nou, maar maken het niet alleen 1 april grappen. ze dus we hebben wel heel sterk gemaakt deze dagen. Oh, wat data. is dat? Uh, Blend TV is, is een website die, uh, net als wat je vaak bij de wereldraad doorziet... Uh, Lucky TV maken zij na, zeg maar, voor social media. Uh, ze hebben wij sterker gemaakt over Bagger TV. Een soort van postbus 51 commercial uh, tegen de bagger die we op tv zien. Die vond ik wel subtiel. Was niet echt 1 april. Uh, een ander bekende is Kak Hiel. Mm -hmm. Die kennen denk ik allemaal. Nee, niet iedereen natuurlijk. Maar uh, Leg eens even uit dan. Ik uh, is, uh, is een creatief die werkt bij een reclamebureau. Uh, hij maakt uh, vaak op basis van, uh, van wat een activiteit is geweest, maakt hij. Met, met visuals maakt hij grappen. oftewel Je ziet een foto, dan noemen ze dan een mem... en dan staat er een stukje tekst naast. Een mem? Dat ze een mem. M-E-M-E. -M -E. Waar staat mem. dat voor? De af, ik ken het niet als afkorting, nee. Het, het werd wel vroeger al gebruikt bij de Grieken bij en de, bij de Engelsen... om iets heel simpel weer te geven. Dus een ja. plaatje, tekstje. Want Het zijn doodgewone foto's, bijvoorbeeld van een... Uh, ik noem maar wat een vrouw die boodschappen doet met haar man. Bijvoorbeeld, ja, dat is aan zich is het een hele saaie foto. En er zet zet dan, staan dan tekstballonnetjes bij. Er staan tekstballonnetjes bij. Ja. Ja. Ja. Maar zijn het ook de types die 1 april grappen maken? Uh, ik heb van hem niet echt een, een hele harde 1 april gezien. Nee, hij is in principe wel dagelijks is hij grappig. En Blend TV denk ik op maandbasis wel grappig. Mm -hmm. dat, uh, die, die twee die, die vullen uh, het komische gedeelte in de social media vullen ze toch wel vrij goed. Nou, voor de rest zie je de inhakers. Ze kijken naar de troonswisseling... Uh, die er aankomt. Dan zie je toch wel goede inhakers van, van creatieven. En soms zijn het gewoon merken die, die uh, leuke foto's maken. En weer opnieuw de memes. Mems memes doen het goed. Dus foto's en daar tekstballonnetjes bij. Ja. Op Twitter heb je bijvoorbeeld een, een nep koningin Beatrix. Toch? En waarschijnlijk ja. ook wel een nep Alexander. <coughs> zijn ja. die grappig? Uh, ja, dat is denk ik heel persoonlijk. Het is wel heel gevaarlijk. Omdat het snel flauw wordt. Vooral social media is het natuurlijk vrij conceptief. Um, als het niet inhaakt op iets wat actueel is gebeurd, dan uh, wordt het heel snel flauw. Ja. En ik denk dat je ook echt goed over na moet denken, of niet? Want mensen op Twitter bijvoorbeeld, ken ik wel als vrij kritische mediaconsumenten. Ja, maar jezus, het, het wordt heel snel flauw. Als jij echt gaat zitten voor een hele goede grap en dat ga je regisseren... dan is de kans heel groot dat je, dat je toch wel snel wordt, uh, wordt afgeschoten. Ja. Met, met social media. Dus het moet, het moet een inhaken zijn. Met iets wat misschien in de ochtend is gebeurd. Einde ochtend heb jij een leuke mem. Of een leuke dialoog. Of een leuke reactie. Uh, dan wil het goed slagen. Maar als je het helemaal plat regisseert. Het is ook nog eens namens een organisatie of namens een merk. Dan uh, kan het wel eens uh, keihard worden afgeserveerd. Yeah. Wat dan weer grappig is. Als social media expert had jij je bezig met uh, onder andere dus humor op social media. Je hebt daar een boek over geschreven. Het gaat over humor in de brede zin van het woord. Content, ja. Voor ondernemers, is dat kan ik me voorstellen? Het boek, het is voor uh, dit, is, uh, dit is handboek Online Marketing, wat voor me ligt. Uh, handboek Content Strategie is, uh, is een breed boek en het gaat echt voor, dat, dat is gericht op iedereen die content maakt. Ja, dus dat is reclamemakers tot en met uh, iedereen die die serieus bezig is met social media. Ja, en, en wat is dan de belangrijkste tip die je geeft? Uh, Lees mijn boek, ja, maar ja, hebben de mensen niet gedaan, nee, die is verloor. De meeste, denk ik. Um, nou, het belangrijkste tip is, denk ik, dat je, dat, dat je jezelf niet te serieus moet nemen. En dat de humor, vooral in social media. Als we het over die kanalen hebben, dat het echt heel snel moet zijn. En het liefst visueel. Ja. Teksthumor, als het te lang is, langer dan een zin. Dat doet het niet. Nee, een plaatje met wat tekst ernaast. Letterlijk wat tekst, dat, dat doet het vrij goed. En het moet deelbaar zijn, dat is heel belangrijk. Er moet iets zijn waarvan iedereen zegt: weet je wat, ik kan die zo vastplakken. Ik kan zelf ook iets verzinnen. En dan krijg je storytelling en dan krijg je grap op, grap op, grap. Op, grap. Ja, dat werkt. En wat dat is dan de serie. beste grap ooit gemaakt volgens jou op social media? Met social media? Uh, nou, vandaag sowieso de correspondent. Natuurlijk al een paar keer genoemd. Uh, ik vond een paar jaar geleden een hele goede grap. Uh, die van de, de FE11 als hashtag. Dat was een fictief evenement. Was dat. Die vond ik al vrij sterk. Het is begonnen door uh, Suzanne Unk onder andere. Ed Suzanne Unk is zij op Twitter. En, uh, en zij verzon een evenement. Uh, steeds meer deden mee. Ze kregen een stuk storytelling... onder dan dat Nico Dijkser deed ook mee. En zij verzonden letterlijk een evenement. Van, nou, Ik ga nu naar de bar, uh, ik nodig andere mensen uit... ik maak nu wat foto's. Het evenement zelf bestond niet. Dat ja. uh, vond ik wel een hele ludieke 1 april-grap... omdat je daar echt alle componenten ziet die succesvol zijn. Dus uh, het feit dat iedereen het kan delen... Uh, goed gevoel voor de kanalen, voor social media... Uh, plus het feit dat iedereen een grap op grap op grap, op, grap maakte. Ik vond het vrij en, sterk. En hoeveel mensen deden daar uiteindelijk dan aan mee? Uit mijn hoofd. We hebben het op socialmedia.nl gehad. Dat is een platform van ons. Uit mijn hoofd deden meer dan 10.000 10 deden mee. En die zeiden dus allemaal naar het event dagen. te gaan. En dat was er dus niet. Event was er niet, nee. nee. En daar trapte veel mensen in? Ja, ik vond het wel vrij sterk. Ja. Veel mensen deden mee. Ja. Ja. Een tijdje hadden we wel door van... Nou, het uh, is geen echt event, is fictief, maar... En probeer je zelf ook wel eens grappen te maken op social media? Ja, voor mij is het belangrijk. Op socialmedia.nl uh, beginnen we elke dag met een stukje humor. En dan kijken we hoe het gedeeld wordt, uh, of het succesvol was. Ja, vinden we wel belangrijk. De mix, de mix is wel heel belangrijk. Een stukje feiten, een stukje functie en uh, een stukje fun. Die mix is wel belangrijk, ja. We nemen onszelf veel te serieus in Nederland. Ik denk ook in de social media. We willen allemaal expert zijn, overal mening over me. Ik denk het beste betrokkenheid en engagement was heel belangrijk. Als je kijkt naar content marketing, constrategie. Het is toch humor, humorverbinding volgens mij allemaal. Dat, dus ja. uh... En dus ook goed te gebruiken op 1 april. Maar het is wel moeilijk om dus een succesvolle grap te maken op social media. er was er, was er nog eentje? Ja. Er was nog eentje? Dat was de eendagskoopjes.nl. Ja. En die heeft alles in guldens omgezet. Vandaag? Vandaag? Ja, gisteren? Vandaag. Nee, vandaag, 1 april. Ja, gisteren. Gisteren, 1 april. Ja, dat is geen grap hè? Nee, dat is geen grap. Patrick maar, Petersen, social media expert. Succes met je boek. Dankjewel. En heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Zometeen praten we verder. En dan hebben we het over uit eten gaan. En we praten eerst met de directeur van Resto van Harten, Fred Bekers. Het restaurant is speciaal voor mensen die het lastig vinden om contact met anderen te maken. Resto van Harten wil helpen tegen eenzaamheid. Hoe dat precies zit, zometeen. give. I thought that we would be good friends for as long as we should live. I had some past experience with people just like you, but I never thought you were that kind. So what was I to do? I guess the friendships all come to an end. Dat was She Coltrane en You Were My Friend uit 73. Topkop Ron Blauw gaat het roer omgooien. Hij stopt met zijn exclusieve restaurant en gaat een goedkopere kaart aanbieden. En daarom hebben we het in dit nacht over uit eten gaan. En daarom spreken we allereerst met Fred Pekers van Resto van Harte. Goedenacht. Hallo, goedenacht. Lekker eten is uh, lekker en leuk. Maar wat nou als je het eten wil, maar je alleen bent? Voor deze mensen is er resto van harte. Een op de drie Nederlanders voelt zich volgens van harte eenzaam. Ze durven de deur niet uit om even lekker ergens te gaan eten. In plaats daarvan blijven ze alleen achter. En daar wil van harte verandering in brengen. Fred Bekers. Ja, we ja, weer mensen samen te brengen. En met uh, name mensen die het niet overtreed hebben en weinig contact hebben... En die, uh, ja, daar willen we wat mee. En die, ja, ik, ik, uh, ik heb vroeger achter zo'n grens mee opgezet. Ik heb veel gewerkt. Gewerkt in allerlei landen in de wereld. Ik kwam terug een jaar of tien geleden in Nederland. En ik was verbaasd. Uh, als je in, bij, nou, met name in, in, in vaak multiculturele wijken rondloopt. was ik geraakt door het gevoel van kansloosheid dat ik daar kreeg. Geen perspectief, uh, geen, geen, geen uh, te weinig uitzicht op werk of wat dan ook. Uh, buren die verkleurd zijn, uh, afstand, men kent elkaar onvoldoende. En uh, het gedacht: van, waarom gaan we niet eten met elkaar? leren elkaar kennen, hè? Uh, gaan we met elkaar aan tafel zitten. Dus dat is het idee, met elkaar eten. Uh, hoe werkt dat ja. dan precies? Jullie concept? Nou, we zitten in de. ...maak gebruik van, van, van buurhuizen, scholen, waar goede keukens in zitten. En daar nodigen we de buurtbewoners uit. Door middel bijvoorbeeld gebruik te maken van de wijkagent, de dominee, de imaan, de bibliotheek, de oudere consulent. Dat zijn eigenlijk onze ambassadeurs in de wijk. Die hebben gehoord over ons, die eten ook mee. Dus die wijkagent eet mee of die huisarts eet mee of de mensen van de bibliotheek eten mee... en vertellen bij het eten wat ze in de wijk doen. En op die manier leggen een verbinding in de wijk. Ja, ja. En, we krijgen, en we krijgen heel veel mensen binnen... die eigenlijk moeilijk zijn ze uitgaan... die zeker niet uit eten zullen gaan in een normaal restaurant... en die wel bij ons komen. En het eten is dan de verbindende factor? Ja, precies. Ja. precies. En werkt het? Ja, we hebben heel wat, heel wat bezoekers... en mensen vinden het geweldig om... Uh, een ja, hele groep, groep die komt, die zegt, ik zeg waarom continu bij ons, en het is altijd altijd alleen te eten. Ja. Weet je? En dat is, ik vind het zelfs heel erg saai om alleen te eten. En dat kan een oudere zijn, dat kan ook een jongere zijn, of een moeder uh, die gescheiden is, of een jongere die uh, geen werk heeft, uh, iemand die zijn uh, echtgenoten echtgenoot verloren is, die krijgen we binnen. Mensen die, die het vaak niet al te breed hebben. En een klein netwerk hebben. Nou, want hoe duur is het dan om bij jullie te eten? Uh, je betaalt uh, voor een drie diner zes euro. En mocht je nou heel weinig geld hebben, dan betaal je zelfs drie euro. En dan krijg je een, een heerlijk hm. diner voor, maar dan eet eten dan wel gezamenlijk. Dus je eet aan tafel met andere mensen die je niet kent. Ja. Het is dus niet zo dat je binnen gaat komen en ik eet. Nee, we beginnen begin om, om zes uur of half zeven. Dan blijf je ook anderhalf uur. Eet met elkaar die maaltijd. En bij het eten komt dan bij wijze van spreken de dominee... bij wijze van spreken of de wijkagent of de oude consulent... of de sociaal raadsman en die eet mee... en die vertelt bij het eten wat hij in de wijk doet. Ja. Dus het is als het ware zeg maar, eten en, en verbinden. En, en merken jullie dan dat mensen uh, vaker hun huis uitkomen... nadat ze een aantal keer bij ja. jullie hebben gegeten? Ja, wij doen dus uh, vrijheid, onderzoeken zeg maar en dan vragen we aan mensen, geregeld... van waarom, waarom komt u hier... Uh, maakt u vrienden? Voelt, voelt u zich uh, beter? Uh, ja, gewoon proberen zelf te weten te komen. Mensen over het algemeen zijn heel positief. Ja, want wat blijkt er dan uit die enquêtes? Nou, dat mensen vrienden maken. Dat ze bij wijze van spreken de kerst uh, niet alleen doorbrengen. Nee. Dat ze nou, ja, actiever worden in het leven. En ook, en ook, gezonder, en ook gezonder eten gewoon. Want ik denk dat die alleen zijn in ieder geval. Ja, koken daar hebben er allemaal geen zin in. En bij ons kun je voor een redelijke prijs... Uh, een gezonde maaltijd krijgen. Dus in ja. die zin is het ook nog gezond. En, en hoe vaak kan dat dan? Kun je elke dag bij jullie terecht? Of is dat uh, nee, we wekelijks? Dus, we, of... dus, we zijn in het hele land, in alle steden. En dat doen we per stad, uh, zeg maar twee, drie keer per week. Nou ja. Dus we zijn niet de hele week open. We is niet echt een eetinitiatief. We zijn echt mensen ontmoeten. Het is niet zo dat je binnenkomt, en je kan het goedkoop gaan eten. Nee, je maakt de hele gits mee. Het hele voer, uh, hoofd en nagerecht... Met het, programma, met, het, met het doe Mee-programma om het eten. En het doe Mee-programma is erop gericht dat je, je daar gaan we praten over je bijsprek en voeding, over financiën, over bewegen. Uh, uh, al andere mensen aansporen om ook mee te komen eten. Dus als jij komt eten en krijg je de vraag: nemen ze iemand mee? En zo willen we zo creëren we een stuk uh, wat je dan mooi noemt, sociale cohesie, zeg maar in de wijk. Ja, maar nog steeds komen we voor ze is het is wel een drempel om naar jullie toe te gaan. Ja. om uit eten te gaan. Ja, het is absoluut best een drempel. Dat is wel heus wel. Uh, daarom proberen we hè, mensen te aangen als vrijheid. Dat is heel belangrijk. Dat mensen zich welkom voelen. Dat je ook de aandacht krijgt van fijn dat je er bent. En dat u mee eet. En doordat we samenwerken zeg maar, met de wijkagent en de huisarts. Weet je wel, dat scheelt een stuk. Die maken de drempel wat lager voor ons. Die sturen het door. Ja. En het kost, dus, het kost dus 6 euro voor drie gangen. Uh, uh, ja. Soms zelfs minder als je minder te besteden hebt. Ja. Um, hoe, hoe kan dit initiatief uh, blijven bestaan? Nou, kijk, okay, die die uh, om die maaltijd te maken. en, en het toe Mee-programma te organiseren om de maaltijd heen. kost die maaltijd meer dan het dubbele. Hmm. ongeveer 12, 13 euro. Dus daar moet geld bij. En dat geld krijgen we voor een deel van de gemeente. ...van uh, vermogensfondsen, zoals bijvoorbeeld het Oranje Fonds. En je ziet dat veel bedrijven aanhaken. Ja. Bedrijven die zeggen, ze vinden, vinden de leefbaarheid belangrijk. He, we willen daaraan bijdragen. En die hebben vaak ook vrijwilligers. Dus van bedrijven werken mee de avond organiseren. En vaak krijgen we ook financiële ondersteuning van, van bedrijven. Alle bedrijven hebben ook baan bij leefbaarheid in mm -hmm. de stad waar ze staan en waar hun we werknemers wonen. Dus op die manier krijgen we, kunnen, we dat, kunnen we dat tekort dekken. Ja. En, en resto van harte, is het een initiatief dat alsmaar uh, blijft groeien? Of, of is ja, er is nu het moment gekomen uh, dat jullie niet verder groeien? Nee, er is veel vraag. Wij gaan bijvoorbeeld niet zeggen dat we heel veel willen gaan beginnen, of, of een CITAG, ik noem maar een plek. Het moet, initiatief moet uit, wei, moet uit het land komen. En we hebben heel veel aanvragen. Er is een enorme behoefte aan ontmoeting, een verbinding, uh, elkaar leren kennen. Uh, ja. ja, kom je huis uit. Doe ja. mee. Dat is, eigenlijk, dat is het idee. En tot slot, wat, wat staat er uh, zoal op het menu dan? Nou, dat kan variëren. Ik vind het zelf al erg lekker eten. En het kan Nederlands eten zijn, het kan Surinaams zijn, Turks, Mengeling, Alles is mogelijk, maar het is lekker eten. En echt dus een, een drieganger diner okay. voor heel weinig geld. Ja. En ik ben heel blij dat we dat kunnen doen. Dat onze, en dat andere onze, zoals bedrijven, gemeenten, dat die ons hierbij helpen. En mag je er ook naartoe als je ja, eigenlijk wel gewoon ook naar een normaal restaurant kan... als je daar het geld voor hebt en als je eigenlijk ja, helemaal niet eens aan bent? iedereen is welkom. Iedereen okay. is welkom. Iedereen, ja. ja. Fred Pekers, directeur van Resto van Harte, hartelijk dank... En blijft u nog even aan de lijn, als u wil? Want ja. ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die dit uh, een aansprekend initiatief vinden. Die denken, nou, daar zou ik ook wel eens heen willen. Ik zou er wel eens wat meer over willen weten. Of die misschien hun vraagtekens erbij zetten. Dat kan natuurlijk ook. Laat het weten. Ja. Mail Twitter met hashtag dit is de nacht. Of bel 0800 1121. Do not stand at my grave and weep.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 And winds that blow, I am the diamond glints on snow, i'm the sun on ripened grain, i'm the gentle. Oil. Lifting rush I'm the bird in gentle flight I'm the star that shines at night read and do not stand at my grave and weep. Ja, um, Fred Bekers, nog aan de lijn van Resto van Harte. Ja. En ja, Ik had gevraagd, misschien zijn de luisteraars... die het een interessant initiatief vinden... die er wel meer over zouden willen weten. En er was één iemand die belde, maar die zei... ik vind het interessant, maar ik durf eigenlijk niet in de uitzending. Ja. Verbaast u dat? Of, of eigenlijk helemaal niet? Nee, dat... dat uh... Kijk, uh, alleen uit eten is helemaal niet leuk. Nee. Het is gewoon niet leuk. Nee. Ik bedoel, vaak voelen mensen zich alleen uit eten. Dat is, uh, ja, het is niet zo leuk. En zeker vind ik het zelf in een normaal restaurant. Vind ja. ik het uh, onprettig. Ja, doet u dat wel eens, alleen uit eten gaan? Ja, zakelijk. Ja. Zakelijk, maar als ik... Uh, ik vind het niet iets... Uh, nee, dat doe ik niet. Nee. Er zijn ook mensen die daar juist heel erg van kunnen genieten, alleen uit het eten gaan. Zoals ik zelf, toevallig. Jij kan van genieten, zeg maar. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, maar dan, nee, ik geniet dan veel nee. intenser van het eten en lekker ja, een beetje ja, rondkijken. Als ik uh, als, zeg maar, op reis ben, uh, of van mijn werk, en ik moet even het eten, is het prima. Ja. Maar uh, alleen eten in een restaurant, dan wil ik, dan, daar ga ik eigenlijk helemaal niet wil praten. Ja. Ik... ik wil ik eten, maar ik wil ook contact maken met andere mensen. Ja. Of met andere mensen, met, met diegene die ik ben. Ja. En uh, nee, ik voel me bekeken, eerlijk gezegd. Ja, ja. Ik heb het een keer gedaan, ik, voelde, ik voel Ja, me, dat voelde heb me ik me ook, voelde. maar dat is meer aan het begin. Op een gegeven moment dan laat je dat wel los, want dan, dan, dan merk je dat er eigenlijk helemaal niet zo naar je wordt gekeken. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, maar ik heb toch... Ik, ik, ik, <lacht> hoe, langer ik, hoe langer ik alleen zit, als ik uit eten ga, hoe meer ik de behoefte heb om te praten. Ja. En dat, uh, ik word eigenlijk steeds stiller van, dat is ja. mijn, mijn eigen ervaring. Lotte en in normaal, Eva... In een, normaal, in een normaal restaurant zit. Ja, Lotte Boonstra en Eva Bullens zijn van het -restaurant. en uh, Hier in de studio. Gaan jullie wel eens alleen uit eten? Ja, ik doe het ook wel eens. Ik vind het ook wel heel fijn om in mijn eentje uit eten te gaan. En de eerste keer weet ik ook nog dat ik het een beetje vreemd vond. En dan ga je zo een beetje onwennig met je boek zitten. Ja. Maar... Ja. Um, als ik het wat vaker doe, vind ik het heel fijn. Wat vind je er zo fijn aan? Ik kan nadenken, je kan een beetje rondkijken, je voelt je ook... Ik voel me altijd heel zelfstandig als ik het doe. En, um... en dat, ja, en geef je dat een goed gevoel dan? Ja, eigenlijk wel. En waarom? Dus, um, ik, zelfstandigheid geeft je altijd wel een goed gevoel, toch? Ja, ja, ja. Geef je misschien zelfverzekerder, maak je zelfverzekerder misschien? Ja, misschien is het zo? zoiets. Ja. Eva, ga jij wel eens alleen het eten? Nee, nee, ik ga wel eens naar de bioscoop of ja, gewoon koffie drinken, want dat doet iedereen tegenwoordig. Ja. Maar, uh, nee, maar ik ga ook niet zo heel vaak uit eten, dus omdat dan als ik het doe in mijn eentje te gaan doen, dat is misschien een beetje egoïstisch of zo, zeg maar dan. Omdat ik het anders ook, nooit, ook niet met ja? vrienden of zo. Ah ja, ben je bang dat ze dan gaan zeggen van uh, waarom heb ik me niet gevraagd? Nee, dat niet, maar het zit niet echt zo in mijn systeem. Dus om nee, het dan okay. opeens in mijn eentje te gaan doen. Met, uh. ja. Ik doe het ook vaker als ik in het buitenland ben. Ik zat ja. me een beetje na te denken en toen dacht ik: het is ook niet helemaal eerlijk, want in Utrecht zou ik het minder snel doen dan denk Daar ik, ja, dan jij. Ja. Kook ik. Ja, ik woon in Utrecht. Ik kook ik net zo goed lief zelf. Kan ik zelf ook gewoon goed in het buitenland. Maar dat is misschien anders. Ja. Dus geen uh, vragen van luisteraars over uh, restaurant Van Harte. Maar uh, Lotte en Eva hebben nog wel een vraag uh, voor u. Uh, dus wat is jullie vraag aan, aan Fred Bekers van Resto Van Harte? Nou, het, is, het was meer een opmerking dat de, de Resto Van Harte in Utrecht een moestuin heeft. En dat ik dat zo'n, volgens me af wat meerdere locaties dat hebben. Of dat dat, dat zeg maar erbij hoort of zo. Of. We doen steeds meer dat we, dat we dan eten uit, uit eigen stad, dat we gebruik maken van moestuin inderdaad. Eh, vlakbij het resto, of daarnaast, of in de buurt. Dus dat, we, dat, dat, we met, dat buurtbewoners de groet eh, zelf eh, kweken, en daar maken we graag gebruik van. Ja, dat klopt. Dat is ook een manier om daar mensen te leren kennen natuurlijk. En, en hoe organiseren jullie het eigenlijk verder? Uh, hoeveel kok zijn er bijvoorbeeld op hoeveel aantal uh, hoeveel gasten? Uh, nou, de, gemiddelde, ah, de, de, de ruimtes zijn, wat ik al zei, hè, altijd in buurthuizen of in scholen. En de ruimtes zijn tot, uh, zeg maar vanaf 50 personen tot, tot 100. Gemiddeld. En de gemiddelde zetting is uh, ongeveer 50. Maar hebben we dus een, een bijzondere avond. En dan kan het oplopen tot 100, 150. Ja. Waar kunnen mensen terecht als ze meer informatie willen? Uh, op onze website, uiteraard. Uh, restovanharten.nl Daar staat er ook op. Je moet ook wel even reserveren van tevoren. Dat is wel prettig. Dan weten we hoeveel mensen er gaan komen. Ja. Nou, die ze allemaal op, op de website. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank. Uh, Fred Bekers, directeur van Resto van Harte. En, uh, wacht nog even. Volgens mij is er toch nog een vraag van de luisteraar. Goedenacht. Goedenacht. Met, Met uh, René Mol. Dag, hallo. Ik ben... Uh... Ik zit te luisteren en ik, ik ken het initiatief. Ik vind het een uitstekend initiatief. Ik ben zelf uh, de, de uitgever van de Dakloze Krant in Nederland. Sorry, de uitgever van de Dakloze Krant? Ja, ja, ja de, de oprichter van de Dakloze Krant in Nederland. Ik ben uh, zelf door uh, directeur van een uh, grote instelling in Utrecht, een, een dakloze opvang. En heb uh, de, de eerste dakloze krant, uh, dus het dus straatnieuws, in Utrecht gelanceerd. Leuk dat u belt. Ja, ik hoor dit omdat ik door bizarre omstandigheden een faillissement van mijn ex, zeg maar, zelf... Het is een bizar verhaal, op het punt staan om dakloos te worden. Zelf? Ja, het is een bizar verhaal, om, uh, maar dat is, dat is waar. En uh, ik ben zeer goed ingevoerd in de hele materie. Uh, ja, ik zou maar zeggen in, in, in de hulpverlening. In, uh, momenteel, uh, mijn, mijn faillissement is... Oh, sorry, mijn ex... Uh, is uh, klinkt bizar, maar het is, het is, het is 100% waar. oud en betrokken bij een, uh, bij een groot faillissement waardoor ikzelf en de kinderen uh, de huizen, uh, onze huizen en bezittingen worden per opbod verkocht. Het is heel bizar. Mijn, mijn ex is, uh, nou ja goed, die, uh, die bevindt zich uh, in in Curaçao. Die houdt zich onbereikbaar voor schuldeisers ook. Uh, dus. Uh, ja, ik, een, ik ken het initiatief Ik vind het een uitstekend initiatief. En met name is het een uitstekend initiatief omdat ik, uh, ja, um, omdat ik ook weet, ik heb zeer veel gepubliceerd, boeken gepubliceerd. Onder andere recentelijk nog een aantal boeken. Wat is uw naam dan precies? Mijn naam is René Mol. Ik, uh, nogmaals, ik ben directeur. Uh, momenteel ben ik anderhalf jaar ziek door dat faillissement. Uh, nou, het, het gekke is natuurlijk. U uh, kent het initiatief, maar uh, vanuit uw werk neem ik aan vooral. Uh... Ja, vanuit het werk. Ik, ik ben ook degene... En nu is de rare situatie dat u zelf uh, dakloos... Is bizar. Dat is bizar, maar ik heb... Uh, ik heb ook veel. De hulpverlening in Nederland, uh, anno 2013, werkt toch niet, uh, niet bepaald optimaal. Werkt nog steeds langs elkaar heen. Ik heb al veel contacten met de wijkagent... Ik um, ben, uh, dat klinkt allemaal uh, apart, dat is waar, zeer deskundig op dat terrein, heb zeer veel gepubliceerd. Maar de hulpverlening is nog zodanig georganiseerd uh, dat ze toch langs elkaar heen werkt. En daarom is dit initiatief van Fred Beekers een zeer goed initiatief. Eerder uh, heb ik zelfs uh, ja, prijzen gewonnen, zeg maar. Ook vanwege, de, onder andere, dat ik de straatnieuws heb gelanceerd. Ja. Uh, maar nogmaals, het, het is een, de, als je goed bent ingevoerd... Ik ben helaas uitstekend ingevoerd. Ook in de hedendaagse GGZ, verslavingszorg en dakloze zorg. Dan is de hulpverlening toch nog zo slecht georganiseerd. dat een aantal mensen buiten de boot valt. Ik ken ze allemaal persoonlijk ook. Tenminste, allemaal persoonlijk. Ik ken heel veel mensen persoonlijk. die minder. Uh, nou ja, goed, ik ben academisch opgeleid. en publiceer ook veel. Ik mm -hmm. weet precies wat ik moet doen. En toch ben ik niet in staat. In de huidige situatie, uh, en de psychiatrie is niet in staat om mij te helpen. Het is bizar, maar het is 100% waar. Ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe komt dat dan? Uw ex-vrouw uw ex is dus oud-miljonair, uh, is nu dus uh, voor oud-miljonair of... heeft te maken dat zij met fraude heeft gepleegd... voor ja. anderhalf johon met zorggelden. En, en nu dreigt u alles kwijt te raken? Nou, dat, dat, letterlijk, zij houdt zich onbereikbaar, al, uh, al drie jaar lang... Ik moet nu uh, zeg maar de schuldsanering in. Ook met mijn kinderen. Onze huizen worden per opbod gevraagd. U was getrouwd in gemeenschap van Goederen. Nee, nee, nee, was maar. Ik ben, uh, ik ben want dan heb je nog een soort uh, gemeenschappelijke basis. Wij hadden gewoon, uh, wij woonden samen, hadden pleegkinderen. En uh, mijn ex-partner, ik noem geen namen, want dat vind ik te ver gaan. Uh, ik, ik wil dat wel doen. Het uh, well, is ook openbaar. Faillissementen zijn openbaar in te zien. Zij is uh, oud-directeur van het psychologische expertisecentrum. Was de eerste in Nederland met, met privé-kliniek op het gebied van de GGZ. Hmm. Zelf klinisch psycholoog, psychotherapeut, uh, kinder- en jurgs, uh, maar, Om even uh, iets korter ja? te maken. Hoe, hoe komt het nou dat u bijna aan de grond zit? Nou, dat wil ik uitleg. Uh, als je in een bepaalde situatie bijvoorbeeld een faillissement terechtkomt... kan je mee worden gescheurd door een ander... En uh, de GGZ en de Statenzorg en de Dak- en Thuiszorg, die die, uh, die zijn niet in staat om de hulpverlening zo danig te organiseren dat mensen die bijvoorbeeld met z'n faillissement uh, te maken hebben, uh, er niet in worden meegesleurd, Serieus, gewoon zijn dit verhaal. En u, Ik ben ook u nog gaat nog dus... bezig met. Nee, je zit nu ja. dus in de schuldsanering over hoeveel het daarin? Nou, dat wil, dat, dat wil men, zal ik maar zeggen. Maar dat is onleefbaar. Het betekent dat, dat na aftrek van reiskosten, dat je letterlijk... Nee. Want de goedkoopste reiskosten is va, va, een welurenkaartje, een, een, een kaartje, 5,5 euro per dag. Dat betekent dat je letterlijk van 1,5 euro per dag moet rondzien te komen. Dat is bizar. Ik heb hier ook, ook uh, veel contacten over met de politiek, bijvoorbeeld met de SP. Nou, die is het ook helemaal met mee eens. Ja, het is bizar. Je, je hebt te maken met een, uh, met een grote tweedeling in Nederland. Dus initiatieven zoals die van Fred Bekers die, die zijn zeer de moeite waard en zijn van essentieel belang. om de sociale samenhang en de eenzaamheid te bestrijden. Ja. Het is nu uh, bijna vier uur. Bent u normaal gesproken ook nog wakker rond dit tijdstip? Ik kan al vanwege het feit dat mijn kinderen worden meegesleurd in het faillissement. kan ik anderhalf jaar al bijna niet slapen. De, ik heb zeer wat psychiaters uh, zelf die mij steunen. Maar die uh, zelf uh, kansloos zijn als iemand zich onbereikbaar houdt en uh, hè, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika verblijft, in verband met witwaspraktijken, dan, dan kun je verder bijna niks doen. Tenzij je zelf een zeer goede advocaat kan veroorloven, en dat kan ik me nu heel erg niet veroorloven. Mm -hmm. Het is een bizar verhaal, maar het is 100% waar. En u woont nu nog wel uh, gewoon in uw huis? Op dit moment wel, maar ik... Uh, en dat is een, mooi, een uh, mooi huis? Een, een, een half vrijstand huis. En ja. sterker nog, mijn partner die heeft een, uh, omdat zij zelf... Uh, uh, is, omdat het bedrijf van haar, centrum. electiecentrum uh, is alles openbaar. Al en Partners BV, uh, het faillissementen zijn ook openbaar. Ik heb zeer goed contact met de curator. En, uh, mijn partner is zelf eigenaar van een ander huis... Dat uh, vlak dat in breda uh, dat was voor het is getaxeerd op anderhalf miljoen euro en dat was serieus. Dit is allemaal waar. En dat staat al uh, acht jaar te verpieteren. Zij is eigenaar volgens kadaster. Ik heb uh, alle contacten met aannemers die dat nu zouden willen afbouwen, maar ik kan niets doen, omdat ik wel mede hypotheekhouder ben, maar geen eigenaar. Het is een volkomen bizarre situatie. Mijn kinderen hebben ook gecendieerd. Mm. we hebben zelfs pleegkinderen die hier vlak voor zijn. Ik heb ...uitvoerig contact met pleegzorg, maar die grijpt niet in omdat ze zeggen over de grens kunnen we niets doen. Dus u wordt kortom hierin meegetrokken in de financiële situatie van uw ex? En ik, en ik ben helaas, want ik, ik, wou, ik wou bij u spreken, ik had eerder, ik hoorde eerder op de socialmedia.nl, uitstekende initiatief ook. Ik, ik, ik wou helaas dat ik veel minder afwist van de hulpverlening omdat ik weet... Nee. Dat de nog steeds een is in het... Ik wens u heel veel sterkte, René Mol. Ja. En uh, heel erg bedankt voor uw openhartigheid. Zometeen praten we verder over het REL-restaurant met Lotte en Eva. Tot zometeen.